12 uur. Het nos journaal Gert Kluk. Ziekenhuis Amersfoort succesvol ontruimd. Protesten in Tunesië houden aan. En Boy Edka-prijs voor jazzsaxofonist Povel. Het weer regenachtig. In de middag wordt het vanuit het noorden overwegend droog. Blijft wel bewolkt. Het wordt 4 graden in het oosten en 6 graden in het westen. Morgen weinig verandering. De evacuatie van patiënten van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort is vannacht goed verlopen. De 172 patiënten zijn overgebracht naar andere ziekenhuizen of konden naar huis. Ze moesten weg omdat er problemen zijn met de stroomvoorziening van het ziekenhuis na een brand. Marijke van den Berg van de Raad van Bestuur van het Meander Medisch Centrum. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de hamvraag is natuurlijk, wanneer is er weer stroom in het ziekenhuis en kunnen de patiënten terug? Ja, dat is ook een waar ik ook heel graag het antwoord op zou willen weten. Um, ik heb net nog contacten over gehad. En uh, we hopen dat vandaag de deskundigen op dat gebied... Uh, verder in huis komen om ons daarover in, te informeren. Want ik kan voorstellen dat dat formeander als topklinisch ziekenhuis... zonder stroom, uh, ongelooflijk belangrijk is... om zo snel mogelijk daar duidelijkheid over te hebben. Ja, u gebruikt het woord deskundig. Het klinkt dus als een heel ingewikkeld probleem. Je zou zeggen een vakband herstelt de stroomvoorziening in een hand de Ja, ja, dat zou ik ook zo heel graag willen. Maar het zijn partijen buiten het ziekenhuis waar wij geen invloed op hebben. En we hebben natuurlijk met de invloed die we wel hebben... alles in het werk gesteld en ook in overleg met de gemeente Amersfoort... om te zorgen dat uh, iedereen natuurlijk hier uh, hard mee, bij, mee bezig is. Maar zij hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen... dat de stroomvoorziening voor ons ziekenhuis weer goed geborgd gaat worden. En wie zijn dan die partijen buiten het ziekenhuis? Ja, dat zijn verschillende leveranciers en uh, technische partijen... die nodig zijn om de stroomvoorziening voor het ziekenhuis weer te, te, te, uh, ja, te reguleren. Ja, ze zijn er nog niet uit. Ze weten nog niet hoe, het, uh, nou ja, hoe de stroomvoorziening uh, gewaarborgd kan worden. Hè? U weet ook niet nog hoe lang dat gaat duren, begrijp ik? Nee, wij worden daar op om één uh, uur... hopen wij daar meer informatie over te hebben. Goed, de patiënten zijn dus geëvacueerd en een deel is weer naar huis... Um, is het allemaal goed verlopen? Hoe is het met die patiënten? Ja, het is, het is heel goed verlopen. Ik ben vanochtend al in onze locatie, uh, medisch Centrum in Baan, geweest. En heb daar met patiënten en familie gesproken. En uh, iedereen had, uh, ja, was onder de indruk hoe goed en gecontroleerd uh, het gegaan is. Uh, ja, ik ben trots op de medewerkers en alle vrijwilligers die ons geholpen hebben. En uh, de patiënten zijn geen moment uh, in onveiligheid geweest. De veiligheid van de patiënt is de hele tijd geborst geweest. Je hebt de dus noodstroomvoorzieningen voor dit soort gevallen, maar... Uh... Ja, die heeft ook gewoon goed gefunctioneerd. Alleen, een ziekenhuis van ons kaliber kan niet op noodstroom dagenlang blijven functioneren. Want als de noodstroom dan uitvalt, dan is het natuurlijk een wel een groot risico. En daar mag je, vind ik als ziekenhuisbestuur, geen genoegen meenemen. Is het vervelend voor uw ziekenhuis? Ook slecht voor de naam van het ziekenhuis? Ik ga ervan uit dat iedereen heel begrijpt dat ook een nieuw ziekenhuis niet zonder stroom kan. En zeker met alles wat we tegenwoordig van elektronisch patiëntendossier en elektronisch voorschrijven willen, heb je daar stroom voor nodig. Ja, maar ik bedoel, is het vervelend voor de naam van het Miranda Medisch Centrum? Dat dit vind... probleem niet snel kan worden opgelost, bedoel ik? Nou, ik vind in eerste instantie op dit moment gaat het om of het met onze patiënten goed gaat. En uh, voor ons is het natuurlijk ontzettend vervelend, vooral voor onze patiënten. Wij geen stroom hebben, mensen moeten voor chemotherapie, voor operaties die gepland zijn. U kunt voorstellen dat vandaag met man en macht met elkaar aan het werken zijn. Om te zorgen wat we voor onze patiënten kunnen betekenen. We hebben ook twee andere locaties, dus we zijn ontzettend aan het werken om te kijken hoe dit kan continueren. Maar we moeten weten hoe lang dit gaat duren. Mevrouw van den Berg van de Raad van Bestuur van het Medisch Centrum, Ik wens u succes en sterkte. Tunesië. In Tunesië gaan nog steeds mensen de straat op... die het aftreden van premier Ghanouchi en zijn regering eisen. Verslaggever Mustafa Oekbi is sinds woensdag in het land. Mustafa, jij reist daar eh, rond ook. Hoe is de sfeer in Tunesië? Nou is hier in Tunesië is eigenlijk het uh, min of meer hetzelfde van, uh, als, als we de afgelopen dagen hebben gezien. Mensen die uh, demonstreren, mensen die ook openlijk op straat uh, discussiëren over de politiek. Iets wat natuurlijk tot uh, uh, voor de val van het regime niet mogelijk was. Dat leidt vaak tot verhitte discussies onderling. Maar het leidt tegelijkertijd ook tot het gevoel van vrijheid die de mensen hier voelen. Uh, dat wordt uh, in ieder geval uh, wel dagelijks uh, gedemonstreerd. Daar is op dit moment zojuist in de hoofdstad Tunis de caravaan, de vrijheid aangekomen. De, dat is een uh, en, uh, de mensen zijn vanuit uh, de uh, Sidi Bouzid, de, de, de plek waar de revolutie begon, het dorpje waar de, die Tunesische uh, jongen zichzelf in brand staken en daarmee een soort revolutie ontketende. Uh, er zijn mensen vandaag van daaruit vertrokken naar de hoofdstad Tunis. Die is vandaag, die karavaan de vrijheid is vandaag aangekomen vanochtend en die is uh, massaal verwelkomd door duizenden andere mensen en al deze... Tunesië uh, is die eisen, maar één ding, namelijk het aftreden van Ranoushi. Ja, uh, moet weg. Hij was ook al premier onder de verdreven Ben Ali. Hè? Maar in die overgangsregering zitten ook leden van de oppositie. Toch vinden ze dat de hele regering weg moet? Nou ja, ze vinden vooral dat de leden die, onder, die nu in, het, in de regering zitten en die onder het regime van Ben Ali hebben gedi gediend, dat die moeten vertrekken. Er moet namelijk in de ogen van al die demonstranten een regering komen die onafhankelijk is, die geen enkel binding heeft gehad met het bloedige of het dictatoriale regime zoals men uh, de, het regime van Ben Ali noemt. Uh, die, die, die, moeten, die moeten weg en er moet namelijk een onafhankelijke regering komen. En die eis wordt eigenlijk ja, met de dag... Uh, wordt uh, die eisen uh, uh, steeds uh, keihard uh, uh, geuit. En uh, het is maar de vraag of Kanoushi deze druk kan weerstaan. Uh, men gaat hier toch van uit dat waarschijnlijk de premier uiteindelijk toch zijn aftreden hoe dan ook zal bekend moeten maken om in ieder geval de straat rustig te krijgen. Want op dit moment zijn de mensen niet van plan om met de demonstraties te, te stoppen. Zolang deze lieden, deze ministers, zitten blijven houden in deze regering. Ja, ze zijn dus niet tevreden met, uh, met het vooruitzicht van nieuwe verkiezingen. Hè? Uh, als alle uh, mensen die onder Ben Ali een functie hadden weg, weg zijn, hè, wat voor regering krijg je dan? Wat voor nieuwe regering wordt er dan gevormd, denk je? Nou, ze willen vooral om, uh, in ieder geval een regering uh, uh, die onafhankelijk is, die misschien niet, niet direct uit oppositiepartijen hoeft te bestaan, misschien een soort uh, onafhankelijke bestuurders, die in ieder geval de komende zes maanden het land besturen tot aan de verkiezingen. En uh, in ieder geval wat men hier uh, wil voorkomen is dat de. ...volksrevolutie, dat die gekauwd wordt door een kleine elite. Men is nog altijd, als je met mensen hier praat... ...dan is er maar één ding uh, wat de mensen bezighoudt is... ...wij willen niet dat onze revolutie, de revolutie van het volk... ...dat die gekauwd wordt door een kleine elite... ...zodat we misschien overblijven met een, ja, met een regering of met een regime... ...die eigenlijk niet veel verschilt met die van Ben Ali. En dat is de angst die de mensen toch wel hebben hier op dit moment. En dus een onafhankelijke regering uh, die, uh, ja, die geen bloed aan, aan de handen heeft moesten we ook die in Tunesië. Bij een schietpartij in een café in Roosendaal... gisteravond een man van 38 zwaar gewond geraakt. Bij de schietpartij waren tientallen mensen in de kroeg. Rond half elf kreeg de politie melding dat er geschoten was. En toen agenten bij het café aankwamen, was de dader al gevlucht. Hij is nog steeds spoorloos. Bij het onderzoek naar het schietincident is een politieagent gewond geraakt. Hij kreeg van een man een vuistslag. Een jongen uit Woerden is vrijdagavond met zijn scooter in een net gereden... ...dat over de weg was gespannen... Hij wilde een tunneltje inrijden en zag het net te laat. De jongen van 17 reed er vol met zijn scooter in en raakte gewond aan zijn gezicht. Ook waren er een paar putdeksels uit de weg gehaald, wat natuurlijk een levensgevaarlijke situatie opleverde. De politie in Woerden neemt de zaak hoog op en zoekt getuigen. De tenorsaxofonist Ferdinand Povel krijgt dit jaar de Boy Edgar prijs. Dat is de belangrijkste Nederlandse onderscheiding voor jazz en geïmproviseerde muziek. Volgens de jury is Ferdinand Povel een stilist die vloeiend en melodieus soleert. Dat is volgens het juryrapport ook in het buitenland opgevallen. De 63-jarige tenoorsaxofonist speelde onder andere... met Sarah Volgen en Dexter Gordon. De prijs bestaat uit een beeldje van Jan Wolkers en een geldbedrag. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. De Nederlander die in Engeland werd aangehouden als verdacht... in een grote moordzaak, is nu officieel aangeklaagd. De moord houdt de Engelsen al weken bezig. Correspondent Ayan van der Horst... Hoe zat het ook al Ja, Dit gaat om de moord op Joanna Yates, een uh, 25-jarige inwoner van Bristol. Een week voor kerstmis raakte deze dame vermist. Uh, uh, zes dagen later, op eerste kerstdag, werd haar bevroren lichaam gevonden... langs een achterafweggetje op enkele kilometers van haar woning. Nou, dat leidde eind december tot een eerste arrestatie. Dat was de buurman van Yates, die ook haar huisbaas was. Maar die werd alweer snel uh, vrijgelaten... En afgelopen donderdag dan arresteerde de politie een andere buurman... Uh, de Nederlander Vincent T. Nou, de politie wil niet zeggen wat direct de directe aanleiding is geweest... voor deze arrestatie. Maar volgens Britse, kant, uh, Britse krant is vorige week alles in een stroomversnelling gekomen... toen de ouders van Jeets een e emotionele oproep plaatsten. En toen kwam een uh, anonieme tip binnen... die volgens uh, Britse media leidde tot de arrestatie van uh, de Nederlander. Nou, de politie wil kennelijk niet veel zeggen... maar als er een officiële aanklacht is... dan moet je toch weten waarvan die uh, wordt verdacht. Hij wordt verdacht van de moord uh, op uh, Joanna Yates. Uh, lange tijd wilde de politie ook niet zeggen wie de, wat de identiteit van de verdachte is. Maar goed, nu is het officieel en uh, maandag zal de Nederlander voorgeleid worden voor de rechter in Bristol. En uh, ja, dat zal een korte sessie worden waarin, hij de, uh, waarin de identiteit van de verdachte wordt uh, vastgesteld. En dan zal de rechter ook bekendmaken hoe de zaak verder zal verlopen. Britse media, ik ja, mag het woord wel gebruiken, smullen doorgaans van dit soort zaken. Hè? En er wordt volop gespeculeerd, ook al zijn er misschien niet veel feiten. Maar eh, bijvoorbeeld het motief van de moord, is daar iets over bekend? Niet zoveel. Uh, een van de redenen dat deze zaak zo intrigeert is dat het, uh, dat het omgeven is met raadsels. Uh, Jeets was voor het laatst levend gezien op 17 december. Uh, we hebben beelden van die dag van beveiligingscamera's van een supermarkt waarop te zien hoe ze boodschappen doet. Nou, de politie weet dat ze daarna nog thuis is geweest. Haar jas, uh, schoenen, mobiele telefoon, haar boodschappen zijn allemaal thuis gevonden. Maar daarna is ze dus spoorloos verdwenen, totdat haar lichaam een week later werd gevonden. Eh, lange tijd was het motief ook onduidelijk. Er was niets van haar gestolen. Er waren geen sporen van een seksueel misdrijf gevonden. Al denkt de politie daar nu wel ietsje anders over. Want vrijdag maakte ze bekend dat ze gedeeltelijke DNA-sporen heeft gevonden... op haar eh, borst, haar buik en haar eh, broek. Eh, en de politie vermoedt dat er nu toch wel degelijk sprake is van een seksueel misdrijf. Ayaan van der Horst in Groot-Brittannië. De gemeente Horen de twee zingende broers, Ben en Dien Sonders, dinsdag huldigen. Misschien hebt u niet allemaal gekeken, maar de broers wonnen de finales van twee talentenjachten op televisie. Vrijdagavond won Ben Sonders, de Voice of Holland van RTL. En gisteravond wist zijn broer Dien de finale te winnen van het SBS6-programma Popstars. De gemeente Horen is trots op de broers en wil ze dinsdagavond in het zonnetje zetten. We hebben een plein, dat heet de Rode Steen. Dat is uh, een van de gezelligste pleinen van Nederland, zou ik maar zeggen. Uh, dat is uh, de ideale plek om sports uh, te organiseren. We komt daar een podium. We gaan uh, dat uh, mooi aankleden. En we gaan de jongens uh, met z'n allen en hopelijk met een heleboel horenaars en horenezen uh, ontvangen. Sport. Roger Federer heeft opnieuw een mijlpaal bereikt in zijn imposante tenniscarrière. Hij haalde voor de 27e keer op rij de kwartfinale van een Grand Slam toernooi. En daarmee naak verder het record van de legendarische Jimmy Connors. Wilren Lance Armstrong heeft in Australië zijn laatste internationale wedstrijd gereden. Ook in de zesde etappe van de Tour Down Under kon hij geen potten breken. In het algemeen klassement eindigde hij als 67ste. Trainer Mario Been van het zwalkende Feyenoord hoeft niet voor zijn baan te vrezen. De directie van de Rotterdamse club heeft nog vertrouwen in de Rotterdamse coach. Zo verzekerde directeur Erik Gudde gisteravond. Verder is echt dramatisch begonnen aan de tweede seizoenshelft. Na de kansloze nederlaag tegen Ajax... was ook de Graafschap gisteravond te sterk voor de ploeg van Mario Been. Het is gewoon ongelooflijk uh, jammer. Hè. Ik kan de jongens niet verwijten dat ze hun best niet doet. Maar het blijft natuurlijk toch een, uh, ja, een stukje angst en, uh, en kwaliteit. Dat merk je gewoon in onze manier van spelen. Hè. Je ziet sommige spelers soms zich verstoppen... de bal liever niet willen hebben dan wel. Ja, en angst is een slechte raadgever. Ik moet zeggen dat we een paar keer heel goed door zijn gekomen... over de zijkanten, waar wat resulteerde in een paar hele goede voorzetten. Maar al met al is dat, is dat te weinig. Ja, en Feyenoord staat 14e in de Eredivisie. Dat is erg laag. Schaatser Stefan Groothuis begint als klassementsleider aan de tweede en laatste dag van het wereldkampioenschap Sprint. Hij kan in Tijalf de eerste grote internationale prijs uit zijn loopbaan winnen. Zoals Jan Timmerman zit er zoals altijd klaar voor Sebastian. Wordt een spannende dag voor de Nederlandse schaatsfans. Zeker weten. En uh, het is dé kans voor Stefan Groothuis. Nadat hij uh, een paar jaar geleden in Moskou viel op de 500 meter. En er vaak dichtbij zat bij het podium zoals vorig seizoen op de Spelen. Maar dan werd hij weer net vierde. Nu staat hij dus inderdaad eerste. Maar de concurrentie zit op het vinkertouw. En hoe? Q yuk Lee op 500ste tweede. Shawnee Davis op 1300ste derde. En de Koreaan Tae-Bum op 1900ste op de vierde plaats. Dus Stefan Groothuis mag geen fouten maken. Vooral ook niet bij de start. Moet op de been blijven. Kan zich niets permitteren en geconcentreerd blijven. Dan zit het erin. In ieder geval het podium. En misschien nog wel meer dan dat. Misschien wel de wereldtitel. Minieme verschillen dus bij de mannen. Is de strijd bij de vrouwen al beslist? Daar lijkt het wel een beetje op. In ieder geval wat betreft het goud. Want Christy Nesbit staat 82 honderdste voor op Jenny Wolf. Uh, vandaag op de 500 meter. Haalde gisteren gigantisch uit met een baanrecord op de 1000 meter. En anderhalve seconde voorsprong op de nummer 2 op die 1000 meter, Irene Wust. Dus Nesbit ook voor haar geld, zij mag geen fouten maken. Maar ze heeft een mooie buffer opgebouwd. De strijd zit we daar voorlopig vooral in de strijd om het zilver en het brons. Wolf Gerritsen, de Japanse Cordaira, Margot Poer Richardson, zij staan nog allemaal dicht bij elkaar. Dus daar zit vooral de spanning vandaag bij de vrouwen. Ja, en het begint om kwart over één in Tialf, de tweede dag van het WK Sprint. De hoofdpunten van het nieuws vanmiddag wordt er meer duidelijk. Hopelijk over hoe het verder gaat met het ziekenhuis in Amersfoort, dat ontruimd werd. De onrust in Tunesië houdt aan. En een Nederlander is aangeklaagd voor moord in Engeland. Dit was het uitgebreide NOS-journaal Zometeen...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 Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. Hij haren de potten hier over de sterren. Ja, dit is een goed stel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag. Tot één uur, de perstribune. Want vanaf dat moment neemt langs de lijn de zendtijd over... in verband met het WK Sprint in Tialf, Heerenveen. In ieder geval dit uur aanwezig onze tv recensent en Ron Vergouwen. Nou, het was een tv-week waarin we onze emoties de vrije loop lieten. Van de toestand van de jonge Brandon... tot een hoop gezang in talentenjachten en in dramaseries. En er werd ook een hoop geschreeuwd... in een nieuwe reality-serie over voetbalfans. En hoe gaan uh, televisiemakers om met archiefbeelden... om hun verhaal te vertellen? Denkt u ook wel eens, hé, hey, dat past niet in de context, wat ik nu zie? Of hé, hey, die oude beelden kloppen niet met wat er gezegd wordt? Het antwoordapparaat staat uh, open voor uw kritische op- of aanmerkingen. 0800 1121. U kunt ook terecht op uh, onze website, deperstribune.nl/slash gastenboek. Aan de gang, laatste dag van uh, het jaarlijkse Jumping Amsterdam, Jules van der Wart. Ik zit in de bak en ik kijk uit naar de paarden. We hebben zometeen een afspraak met Jeroen Dubbeldam, Olympische kampioen in 2000. En ja, over een half uurtje gaan we hem spreken. Want hij is startnummer 13 vandaag in de provincie Noord-Holland-Prijs. En na half 1 hebben we tijd voor hem en kan hij ons te woord staan. En vanaf half 1 in de perstribune het laatste nieuws over de voetbalwedstrijd... die dan in de Galgenwaard begint Utrecht-Ajax. Hij is nog altijd de enige Nederlander met een prachtige Grand Slam-titel op zijn naam. Maakte begin deze maand bekend dat hij in ieder geval tot 2014 de directeur is en blijft van het ABN AMRO Tennis Toernooi, Richard Krajček. Goedemiddag Richard. Ja, goedemiddag. Zaken gedaan met de heer Zalm zelf, of hoe gaat dat? Hoe blijf je directeur bij uh, dat toernooi? Uh, nou, er dat, dat uh, uh, gebeuren meerdere dingen. Ten eerste praat Ahoy, die eigenaar is van het tennis toernooi, praat met ABN AMRO. En als die eruit komen, het contract, dan praat ik weer met Ahoy. Omdat Ahoy neemt mij in dienst om toernooidirecteur te zijn. Ja, was nog een uh, probleem om ABN AMRO over de streep te krijgen. Want het is toch een uh, staatsbank geworden, diep in de zorgen in ieder geval. Moet weer uit allerlei uh, problemen zien te komen. Um, ja, dat weet ik niet. Het feit is wel dat ze het hele sponsorbeleid opnieuw bekeken hebben. Ik geloof dat ze totaal 40% bezuinigen. Dan kan je zeggen, we blijven alles doen. En uh, we doen alles 40% uh, kleiner. Maar uh, de kwaliteit is natuurlijk ook belangrijk. Je wil, uh, en dan kan je beter keuzes maken. Dat je iets minder sponsort, maar wat je sponsort, gewoon uh, goed blijft doen. En, en wij waren de gelukkige dat het uh, dat toernooi uh, dat, ze dat uh, belangrijk uh, vonden om, uh, om in hun sponsorportefeuille te houden. En, en het blijft ook in de ronde bedragen die ze al gaven? Ja, ja het blijft, uh, zelf, wat ik al zei, ze hebben keuzes ja. gemaakt hierin. Ja, dus uh, wat dat betreft kun je nog even vooruit. We komen straks uitgebreid natuurlijk uh, terug op dat aanstaande uh, toernooi. Want jij wordt natuurlijk als, als mens en, en directeur altijd opgehangen... aan dat ene moment, Wimbledon, 1996. Hè. In hoeverre beïnvloedt zo'n titel je carrière? Um. Ja, tijdens uh, weet ik niet overdreven hoe dat uh, beïnvloedt. Uh, ja, je wordt uh, door, door pers en collega's wel gezien uh, als een winnaar. Ja, als iemand die uh, dus een groot toernooi kan winnen. Dus ieder toernooi wil je toch als potentiële kans hebben gezien. Um, maar, maar dat. Ja, dat in dat opzicht al niet heel veel uh, voor je gevoel. Terwijl je carrière... Maar na je carrière ja, merk je toch ook wel uh, dingen dat... Uh, je wordt serieuzer genomen, ook als je in vergaderingen zit... met andere toernooidirecteuren. En, uh, ja, en, en voor mijn eigen gevoel is het erg fijn om uh, terug te kunnen kijken... op mijn carrière, dat, uh, dat ik in ieder geval één uh, Grand Slam toe heb gewonnen. Ja, ja, want dat is even geroemd natuurlijk, hè, hoe je het ook bent of keert. Voor altijd in de lijst van Wimbledon staan als de nummer één. Ik bedoel, dat blijft je altijd aankleven. Um, ja, nummer één van Wimbledon, niet van de wereld helaas. Maar inderdaad, dat is, dat is heel mooi en het geeft ook een stukje rust. En, uh, en, en, en het leuke is eigenlijk dat uh, als je Wimbledon wint, word je, word je lid, ja. word je een erelid. En dan uh, ik kan nu de rest van mijn leven, kan ik daar een balletje slaan op dat gras. Dat vind ik eigenlijk nog wel uh, misschien wel het leukste aan de hele titel. En, en wat bedoel je met het geeft een stukje rust? Nou, als je terugkijkt op je carrière, ik heb uh, van heel veel topspelers gewonnen. zie meerdere keren. Sempre zelfs vaker van gewonnen dan verloren. Uh, Edberg een aantal keren van gewonnen, Becker ook. Uh, dus echt de, de topspelers van dat moment. Uh, ja, uh, Soms som, som, Sommige mensen hadden het gevoel, en ik, ik moet zeggen ook, dat, dat er toch een mogelijkheid was om nummer één van de wereld te worden om misschien meerdere Grandslams te winnen. Nou, dat is niet gelukt. Maar uh, ja, voor hetzelfde geld win je geen één Grand Slam. Uh, Ivan Izovic, die heeft echt tot het laatste toernooi van zijn carrière moeten wachten voordat hij een Grand Slam won. Ja. En uh, ja, dat was uh, eigenlijk een betere speler dan ik. Dus uh, in dat optie geeft dat rust. Dat ik dan terug kan kijken op mijn carrière. van. Nou, ik heb een paar hele mooie overwinningen gehad. Een paar kansen gemist. Maar uiteindelijk toch ook wel die ene Grand Slam titel. En, en, en toch wel de mooiste vind ik uh, ja. heb ik uh, in de tas. In de persen, Bruno, vragen we altijd aan onze gasten... Uh, geef eens een fragment uit je eigen loopbaan... waarvan je zegt, hey, uh, dat zou ik nog wel eens terug willen horen. En dan kunnen we, als we het gehoord hebben... daarna praten over waarom je het zou willen laten horen. Waar denk ja. je aan? Oh, wat moet ik dat zeggen? Ik denk, ja. je laat het nu gewoon horen. Nee, nee <laughs> zeg even, welk fragment het gaat worden? Uh, nou ja, ik, uh, ik, uh, het fragment dat gaat worden is uh, 1994 uh, uh, uh, in uh, juli volgens mij. Dave's Cup uh, tegen Amerika op de Mullepier. Daar komt het. Krijsak, één match point nog. Hij uh, moet dus nu voorzichtig serveren, anders laat hij een dubbele fout. Daar komt zijn tweede service, die is goed. De return is goed. En die is uit, uit. Het return is uit. En uh, St. Franke loopt de baan op als eerste om uh, Kreishek te feliciteren. Dat is eigenlijk tegen alle gebruiken in. Want eerst moet het altijd de tegenstander zijn, of doet de tegenstander dat. En Kreishek... Langs het publiek draait de grond. Alle spelers storten zich dus nu om allemaal de high five. En het is inderdaad 2-2 geworden. En je moet er eigenlijk bij geweest zijn om dit te geloven. Collega Beb van Hout, je kent hem natuurlijk, hè? Ja, het gaat hem goed. Uh, hij schrijft geloof ik nog wel over tennis uh, in allerlei uh, organen. Uh, dat was de Davis Cup wedstrijd Nederland-Amerika, Rotterdam, 1994. En jij Klap. koos dit fragment uh, tegen Samples. Waarom heb je hiervoor gekozen? Nou, ten eerste, een fragment is een beetje afgezaagd. Ik denk dat het zo ja. vaak gehoord. Maar um, ja, Davis Cup en ik hadden een heel ongelukkig huwelijk... En um, dit was voor mij mijn enige succesje. En dat was wel een heel leuk moment. We speelden thuis tegen Amerika. De eerste dag begonnen we slecht. Um, uh, voor mij Jacco, Elting, verloor van Semprus, Wat te verwachten was. Maar ik speelde een matige partij tegen Courier Nou, toen stonden we dik achter in het dubbel. En die wonnen we dan. Um, uiteindelijk Haar Elting 2-1. En toen maakte ik 2-2. En opeens ging je erin geloven. Maar helaas was Courier in goede vorm. Hm. En won die ook voor mij vier sets van Jacco nou. de laatste wedstrijd. Maar ja, dat, dat vond ik een mooi moment. Iets van 12.000 man uh, was bloedheet. En uh, je wint van nummer 1 van de wereld in Nederland. Uh, ja, vond ik een mooi moment. Nou ja, ik dacht eigenlijk, uh, toen ik dat fragment hoorde... Uh, Sampras ben je vaker tegengekomen. Hè, die, die veelvoudig Wimbledon-winnaar. Uh, Jij kiest voor 1992 toen je Sampras in Australië versloeg. De in Open, meen ik. Uh, kwam je uh, toen niet in de halve finale? Nee, ik kwam in de halve. Maar ik vond voor mij uh, niet van Sampras. Uh, ik dacht dat het Sampras was. Dus dat nee, dat, dat nee. ook in je, in, je, in je hoofd zat. Hoe dan ook, uh, Sampras... Zo'n grote tennissen. die, die uh, kwam jij wel uh, meerdere malen tegen. En dat ging je eigenlijk altijd goed af. Nou, niet altijd, maar dat wel je, vaak. Nou, vaak toch? En uh, ja, ik heb een paar mooie wedstrijden van gewonnen. Deze Wimbledon 96, won ik van hem in de kwartfinale. Eigenlijk het vervelendste verlies was onze laatste wedstrijd. Uh, was een US Open kwartfinale. Stond ik set voor en 6-2 voor in de Timebreak. 4 set points ja. voor 2-6 tegen 0. En. Uh, ja, ik deed op dat moment niet eens heel veel fout. Hij sloeg een drie, uh, ja, vond ik redelijk gelukkige ballen eigenlijk. Of, of mooie ballen. En uh, toen verloor ik die tweede set een beetje ongelukkig. Had ik nog kansen. in De derde maakte ik niet. En uh, ja, hij... Hij of won de US Open, of hij kwam in de, in de finale. Maar dat was wel een goede kans. Uh, dus dat, dat vond ik wel heel jammer. Ja, blijven al die wedstrijden zo, dit soort de wedstrijden ja, ook wedstrijden wel. Ik heb een paar, uh, zoals ze in het Engels zeggen... een paar heartbreakers verloren wel in mijn carrière. En ja, die, die blijven toch wel een beetje oh. hangen. En, uh, nou, dus dat, dat, dat, uh, dat hoort erbij, maar de mooie momenten onthoud je ook. Dat was de historie. Wat is voor jou het fragment van de week? Uh, nou, ik weet niet specifiek het fragment, maar over de persoon over wie het gaat. Uh, en dat is over Lance Armstrong. Die veel onder vuur ligt natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Heeft hij doping gebruikt? Hoe dan? En hoe heeft hij het verstopt? wordt worden net in het nieuws, uh, Down Under rijdt hij, maar hij kan geen potten breken. Z nee, zijn <laughs> laatste uh, wedstrijd. En, uh, ja, ik las een stukje met hem dat hij zei, het is goed voor mijn stichting geweest... Dat, uh, om de aandacht te brengen dat ik weer ben begonnen. Uh, maar hij had, had gedacht dat hij inderdaad meer kon, uh, kon winnen. Well, for me, Lance Armstrong represents everything that is wrong with professional cycling. Someone who, who goes out and not only dopes, but seeks to promote doping and seeks to bring others into the doping net. And if you talk to any of his former teammates, they will tell you the pressures on that team that there were to dope. Dit is de cancer. Dit this is hoe hij zich verspreidt. Ik regard doping in sport als een cancer. En dit is de metafoor die ik gebruik om hem te beschrijven als de cancer in de sport. Er is een, een soort martsmeet in de wielersport, Paul Kimmich een vooraanstaand mens. En die zegt: Ja, Lance Armsong staat voor mij voor alles wat, uh, wat niet deugt in het wielrennen. Hij gebruikt niet alleen doping, moedigt moedigt anderen ook aan. Hij is aan het uitzaaien. Nou ja, ik vind, ik vind het sowieso een hele ongelukkige analogie om het woord kanker te gebruiken in combinatie met Lens Armstrong. Maar dit vind ik uh, ja, zelf heel erg als dat zo zou zijn. Uh, ik heb een paar idolen in de sport. En daar is Bjorn Borg er een van. En Nadal eigenlijk, Rafa Nadal ook. En een derde is Lens Armstrong. En het is nooit leuk als je je nee. idolen ziet als het fout gaat. En uh, ja, als het allemaal bewezen wordt. En hij zou inderdaad, uh, het, het is al echt bewezen dat hij doping heeft gemaakt. Ik zou ik ook heel erg vinden als, als sportliefhebber. Het is, het is in mijn ogen zo'n fantastisch uh, atleet en, en, en, en sterk en mentaal. Uh, blijft hij maar vechten, blijft hij maar gaan. Uh, een waanzinnig voorbeeld eigenlijk voor iedereen. Ja, en als, als dit dan waar blijkt te zijn, dan is het opeens geen voorbeeld meer. Oh, okay. Hij ligt wel permanent onder vuur, hè? Ja, ja inderdaad. Het net ja. spant zich wel, zou je zeggen. Ja. Nou ja, ja, als mensen maar me hard genoeg blijven roepen... dan gaan mensen <laughs> misschien opeens geloven... maar ik zou toch graag uh, in dit opzicht wel graag bewijzen zien. Zeker natuurlijk uh, met dopingzaak is het, al, ja, het is heel makkelijk... om niet zijn naam kapot te maken. Goed. We praten straks uh, verder over uh, tennis, over sport uh, meer in het algemeen... met Richard Kajček. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende, vliegende kiep. De vliegende paarden in uh, Amsterdam over de hindernissen. Totulas al in de buurt of uh, nog niet, Gilles uh, van der Wart? Nee, hey, Totulas is van een andere orde. He. Die uh, is een dressuurpaard. Oh ja, dat is hier waar. Ja, die duurt ook een beetje van gunst trucjes. Ja. ja, nee, dat, uh, dat nee, gebeurt hier niet. Dubbel uh, dan hier over de oxus. Uh, ja. Ja, ze gaan hier over de oxus van 1,45 en later heb je de grote prijs. Dan gaan ze 20 centimeter hoger. Jeroen Dubbeldam is net in de ring geweest, maar hij is nog aan het uitrijden. Dus hij kan er nog even niet bij zijn. Maar we staan hier bij de paardenbak uh, met 20 uh, topruiters en 20 toppaden. Haar uh, van de Venne, ik heb uh, begrepen dat het gemiddelde paard hier ongeveer 500.000 euro kost. Ja, dat kun je wel zeggen. Dat varieert natuurlijk. Er zijn mindere paarden die goed. Rond dat bedrag daar kun je wel op... Uh zeker van zijn dat, dat, dat ze dat kosten. Ja. U bent de toezichthouder, hè? Maar waar houdt u toezicht op? Nou, ik ben alleen hier maar voor de paarden, dus voor het welzijn van de paarden. We zijn hier met een team van, van zes mensen en lopen eigenlijk de hele dag te controleren dat die, die paarden het, het hier gewoon goed hebben, dat er voldoende water is, voldoende frisse lucht is, dat ze goed verzorgd worden. En gebeurt dat ook? Ja, dat gebeurt zeker op dit, op dit niveau. Dat, dat, dat, zijn, dat is de investering voor de ruiters en, en, en ja, daar, daar wordt wel goed voor gezorgd. U heeft 20 jaar ervaring. Wat voor misstanden bent u tegengekomen? paarden inderdaad eh, mishandeld zouden worden, omdat de prestatie niet goed geweest zouden zijn. Maar dat zijn misstanden die, die, die jaren terugleggen. Omdat ze gewoon weten dat het tegenwoordig veel gecontroleerd wordt. Ja, wachten ze zich wel voor, eh, voor sancties die daarop, eh, die daarop rusten. We kijken tegen allerlei paardenboksen aan, 3 bij 3 meter. Dat is de afspraak. Heb je meer paarden, dan krijg je meer boksen. Ja, ieder paard heeft een box van drie bij drie paard boven een bepaalde waar de stok maar is, dan kan hij zelfs een dubbele box hebben. Dus die hele grote paard, staat in een dubbele box. De sfeer is hier eigenlijk heel erg gemoedelijk, hè? Er is, er is geen spanning op of wat dan ook, of, of uh, zie je dat wel? Ik zie het niet. Nee, maar ja, het is ook gezellig. Ik bedoel, het is, het, het, hier Amsterdam heeft de, de absolute top van de wereld hier. En dat zijn mensen die professioneel met hun sport bezig zijn. En daarover ook vaak broersmatig uh, die paardersport bedrijven. De is net klaar. Eén foutje, is dat erg? Nee, dat is niet. Ja. Jeroen rijdt hier wat jonge paarden. En die hebben ook de tijd nodig om zich te ontwikkelen. En in die, in die kleinere rubriek is dat natuurlijk heel fijn om ervaring op te doen voor die paarden. Wint hij dan de, de prijs van Noord-Holland? Dat weet ik niet. Dat zullen we vanmiddag zien. Aan de vragen. Ja, oké. Okay. Dat was uh, Jo van der Wart. Over jumping uh, Amsterdam, Jeroen Dubbeldam, onze, onze gouden uh, Jeroen. Uh, volg jij je veel sport, Richard, of ben je echt een tennisman uh, gebleven altijd? Uh, nou, ik, ik volg wel uitslagen van sport. Ja. Maar ik moet zeggen, uh, van, van uh, paardensport weet ik heel weinig. Oké, okay, en uh, Utrecht-Ajax gaan we even kijken en misschien over doorpraten. Uh, Utrecht-Ajax op punten van beginnen. In het stadion meen ik Ronald van der Geer dat te koop staat. Dus ga je gang. De... Ja. Ja, ja, dan is uh, dit een uh, prachtig affiche om eens te kijken hoe een stadion eruit ziet als het vol zit. Want dat zit het voor die wedstrijd uh, tegen Ajax. Voor Utrecht toch uh, de wedstrijd van het jaar. Het betreft dat er eerder dit seizoen met 2-1 sterk was voor Ajax in de arena. Het begin eigenlijk van het einde van Martin Jol. Maar dat Ajax dat heeft de rug gerecht en speelt nu dus de zesde wedstrijd onder Frank de Boer. Ja en tot nu toe is Ajax ongeslagen onder deze nieuwe trainer met zes doelpunten voor en nul tegen. En Ajax speelt met dezelfde elf mensen als afgelopen week tegen Feyenoord toen er met 2-0 werd gewonnen. En natuurlijk is Ajax op weg naar het kampioenschap. Een opvallende naam bij Ajax, maar die zit wel op de bank. Dat is namelijk het jongere broertje van Wesley Sneijder, Rodney Sneijder. Hij zit voor het eerst bij de selectie en kan dus eventueel als Utrechter zijn debuut gaan maken in Ajax 1. In de stad waar hij geboren is. Dan FC Utrecht. Daar uh, is uh, zojuist afscheid genomen van Sander Keller. Verdediger die in de winterstop heeft gekozen om zijn carrière voor te zetten in Zwitserland. En centraal achterin is er een, een ja, opvallende naam. Toch wel in het elftal van Tondu Chatignier. Ismo Forstermans. Hij stond daar ook al afgelopen week tegen VVV. En heeft zijn plekje behouden. En dat betekent dat de Alje Schut de man is die op de bank moet plaatsnemen. Nog geen Ricky Van Wolfswinkel. Geblesseerd aan de elleboog. Natuurlijk gebeurt uh, tijdens de wedstrijd tegen Liverpool. En Frank de Moesje is uh, de diepe man. Vorig jaar won FC Utrecht ook al in eigen huis van uh, Ajax. En ja, in Utrecht is men van mening. We gaan het Ajax heel erg lang maken en de boer de eerste nederlaag toespelen. We zullen het zien, de wedstrijd staat op punt van begin. Richard, Richard Kajacek, te gast in de pers-tribune. Uh, ben je een voetballiefhebber? Ja, ik kijk graag naar voetbal. Ja? Ja. Wat Was je laatste wedstrijd waar je geweest bent? Uh, Ajax-Feyenoord afgelopen week. Het was een lange zit, neem ik aan. Nou, het was, uh, het was inderdaad uh, nou, het was interessant, laat ik het zo zeggen. Het is uh, normaal het is natuurlijk een kraker en uh, het is uh, een klassieker. Maar ja, dat, dat voelt het helemaal niet. Je zag twee ploegen die het toch al zwaar hadden. Feyenoord heel erg, ajax ook niet echt uh, goed, maar die is wel effectief. Hè? Die wint wel. Dus dat doet, uh, dat doet Frank de Boer heel goed, vind ik, moet ik zeggen. Maar Feyenoord die zit echt in een dal. En uh, nou, gisteren ja. nog een keer bevestigd <laughs> natuurlijk. Ja, ja ik er nou te lachen, maar ik zag gisteren de samenvatting in de studio Sport van Feyenoord, de graafschap. Ik was... heb, dat heb ik niet gezien. Nou, ja, ja, ja. Het, was, het was echt vreselijk voor ze. Weet ja. je, het is ook diep tragisch, natuurlijk, voor zo'n club. Hè? Want uh, die beker gaat blijkbaar helemaal leeg. Ja, ze zijn. Uh, ja, ze, ze, ze, ze, ze, ze rennen niet over het veld. Het lijkt alsof ze alle fut er ook uit is. Ze hebben geen zelfvertrouwen. Nee. Ik hoorde B net van... Ja, spelers verstoppen zich, willen liever de band. Ja, dat zag je ook. En creëren daardoor bijna geen kansen. En ja, dat is wel heel... Uh, ja, als, als sportliefhebber, zou ik maar zeggen... Vind ik dat heel, uh, doet me dat pijn om dat te zien. Dus uh, ik hoop dat ze er bovenop komen. Het komt alleen maar voetbal ten goede in Nederland. En, uh, en ik zou het gewoon leuk vinden voor, voor de club. En, en ook voor, voor Mario B. En die gun ik het wel heel erg. Ja. Laten we eens even kijken naar... Het... Het ABN AMRO tennistoernooi dat binnenkort 7 februari van start gaat. Je verlengde, heb je al eerder gezegd, je contract tot 2014 als toernooidirecteur. Moet je daar dan nog enige tijd over nadenken om, om die stap te zetten? Nee, nee, helemaal uh, uh, eigenlijk niet. Ja, ik, ik weet het niet hoe eerlijk te zijn, kijk, want uh, zodra de, de bank begint, uh, begint te onderhandelen met Ahoy... Uh, dan heb ik meestal nog een uh, maand of anderhalf, twee voordat uh, mijn onderhandelingen beginnen. En nou, dan ben ik er wel uh, uit, dus uh, in mijn hoofd. Maar uh, eigenlijk meteen heb ik zoiets van, ja, ik vind het zo leuk om te doen. Uh, de eerste jaren uh, vond ik zwaar en uh, toen had ik wel mijn twijfels van, goh, wil ik dit nog lang doen? Wat is er zwaar aan? Nou, ik, ten eerste wilde ik alles doen. Kijk, uh, normaal uh, als tennisser draait alles uh, gaat erom dat ik goed functioneer als, als tennisser. En dat de uh, en de mensen omheen me maken mij beter. En, uh ja, nu is het toernooi het belangrijkste. En ik ben slechts een onderdeel om het toernooi goed te laten draaien. Nou, dat is niet erg. Maar dan moet je niet met alles gaan bemoeien. Met uitingen in de, in de media. Met uh, ja, opbouwen van het stadion bij spreken. Ik had over alles een mening. Over alles ja, nam gewoon te veel hooi op mijn vork. En, en nu uh, weet ik wat mijn uh, krachten zijn. Wat mijn sterke punten zijn. Wat, wat mijn, is een sterk punt? Mijn sterk punt is dat uh, mijn relatie, zou ik maar zeggen, binnen tennis. Uh, dat is met de managers, met de spelers. Maar ook vooral met uh, de overheid. Koepelende organisatie, de ATP. En, um, nou, dat is heel veel jaren is dat niet belangrijk. Maar een paar jaar geleden uh, werden de nieuwe licenties uitgedeeld. Ja, en dan merk je wel uh, dat je, ja, gewoon goede relaties hebt. En dat je makkelijk met de CEO, met de baas kan praten van de ATP. En, en dat je goed kan duidelijk maken van, nou, wij zijn een goed toernooi. Voor ik kan zorgen, of in ieder geval, ja, ik weet niet voor ik kan zorgen. Klinkt wel heel erg, maar dat, dat die met een groep mensen komt kijken naar ons toernooi. Van uh, dat we hem kunnen overtuigen. Um, aan een ander sterk punt ja, is, is mijn bekendheid. Dus uh, ik kan uh, toch door mijn bekendheid uh, helpen... om het toernooi nog meer in de media te krijgen. En... Um ja alles staat valt uh, Richard, natuurlijk. Met de mensen die je weet aan te trekken voor het toernooi zelf. Hè, natuurlijk. Ja. Werkt dan je bekendheid ook nog mee Nou, dat dat uh, niet dat werkt meer de bekendheid van het toernooi zelf. is heel belangrijk. Uh, dat heeft mijn voorganger heel erg op de kaart gezet. Wim Buitendijk. Dus alle credits voor hem. Uh, het is een fantastisch toernooi. En het publiek helpt heel erg bij mij. Uh, spelers spelen graag voor een volle tribune. Uh, voor een uh, volle tribune vol met mensen die verstand hebben van tennis. En, en dat gebeurt op het ABN Allemaal Toernooi. Dus dat is wel heel erg leuk om... Uh, om, uh, om, om, dat, uh, om dat te zien. Maar dan tijdens die week dan willen we ook dat de spelers veel dingen doen... interviews... Uh nou, momentjes ja. met, uh, met de pers of, of andere dingen. En dan helpt het wel dat je de spelers weer goed kent. Dus uh, zou ik maar zeggen, tijdens de Je haalt de ze week, over die strepen nou ja, dan moet? zijn er een paar dingen die ze verplicht moeten doen... maar wij vragen altijd extra aan ze. En dan merk ik toch dat als ik naar ze toe kom... dan, dan, dan doen ze dat eigenlijk altijd wel. En, uh, en da dan helpt het wel dat je, zeg maar oud-collega bent... en misschien ook oud winnaar. Ja, kijk kijken zo even naar het deelnemersveld. Ergert u zich aan een bepaald programma op radio of tv...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 Mijn naam is Erna Rijsdijk. Ik keek afgelopen vrijdag naar het programma Schepper en Co. in het Land van de NCRV. Dat programma ging over voormalig peacekeeper Stefan van Zanten en zijn traumatische ervaringen bij het uitvoeren van zijn taken in Bosnië in 1992. En hij deed in het programma verslag van wat hij dacht aan misdaden tegenover serven... Vreemd genoeg waren er onder dit gesprek uh, beelden gemonteerd uh, van concentratiekampen waarin serven niet de slachtoffers waren, maar de beulen. Nou, dat lijkt me op zijn zacht gezegd nogal ongenuanceerd. En uh, ik heb gereageerd op de website van het programma van de NCRV dat hier in ieder geval een vergissing uh, gaande is. Uh, ernstige vergissing, want ik denk dat voor en overlevenden misschien zelfs ook wel in Nederland uh, wonen. En dan is het is natuurlijk niet prettig om op die manier met de beelden geconfronteerd te worden. Uh, ik heb uh, niet eens een reactie ontvangen van de NGRV, dus wie weet, um, kunnen jullie uh, hier eens eventjes wat aan doen. Max, antwoordapparaat 035-677-6001. En uh, Rijsdijk stoort zich dus aan beeldgebruik van de verkeerde concentratiekampen. Uiteraard hebben we even contact gezocht met de makers van dat programma, Schepper Co. in het land. NCRV lost het liever intern op met, uh, met de vragenstelsel en geeft in ieder geval nu geen commentaar. Wel uh, is de omroep uh, er uitermate ongelukkig mee en heeft dat ook aan de programmamaakster laten wezen, weten. Uh, Gerard Nijssen is beeldresearcher van allerlei historische programma's, neem andere tijden in Europa, de oorlog. Dag Gerard, goeiemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Jij moet ook keuzes maken, hè? Hoe voorkom je dat je de verkeerde beelden gebruikt? Uh, nou, door uh, goed op te letten in elk geval. En ja, het hangt ook een beetje af van waar de beelden voor gebruikt worden. Kijk, in dit geval uh, geef ik NRA van Rijswijk, uh, gelijk. Omdat het toch ook een reportage is waarbij uh, een duidelijke verwijzing is uh, naar na een situatie. En juist ook deze beelden van, uh, ah, ik zeg maar voor het gemak... het. Uh, kamp in uh, Omaska, uh, die zijn zo ook uh, ja, zo'n icoon geworden van die tijd en ook een uh, enorme doorslag uh, gegeven in de publieke opinie, dat ik vind dat je deze beelden inderdaad niet uh, op een andere situatie mag gebruiken. Nee, dus het, kan, het kan een ongeluk zijn, hè? Het, kan, het kan gewoon per ongeluk zijn gebeurd natuurlijk. Nou, dat vind ik een beetje... Dan vind ik dat, uh, dat de mensen daar beter aan moeten kijken. Ja. Je kunt dat uitzoeken. Ik bedoel, als je een beetje researcher bent voor, uh, voor zo'n programma... moet je dat kunnen ontdekken. Dan, dat het niet klopt. Als het, uh, als het bewust is gedaan, ja, dan, uh, dan verdien je natuurlijk een tik, uh, tik op de neus. Hè? Nou, ik weet niet of het bewust is. Het is meer dat er uh, waarschijnlijk niet uh, genoeg uh, kritisch naar gekeken wordt... in de zin van, uh, mag het wel of kan het wel... Ik denk dat ze meer zeggen: oké, okay, we willen de sfeer overbrengen van een kamp. En uh, dan pakken we gewoon de eerste, de beste beelden waar we makkelijk aan kunnen komen. En het aparte is wel, Stefan van Santen heeft ook net daarvoor, heeft hij het meer in het algemeen over kampen. En pas daarna heeft hij het over uh, echt... Uh, meer een specifiek kamp waar Kroaten uh, zijn opgesloten. Mm -hmm. En op dat moment uh, vind ik dus dat je die beelden niet kunt gebruiken. Nee, dit, dit is een buitengewoon ernstige zaak, uh, concentratiekampen. Maar kun jij je een uh, geval voorstellen... waarin je toch een zekere concessie doet aan, aan de waarheid... omdat je een verhaal wilt vertellen? Uh, als bij een historische documentaire of bij een reportage. Jij mag kiezen. Doe je? hebt het zelf uh, nou, al eens uh, gedaan. In mijn werk, ik weet wel bijvoorbeeld, ik heb laatst een uh, documentaire helpen maken, de beeldresearch gedaan, uh, over een uh, vrouwen die uit een, een vrouwenkamp ontsnapt waren en op de vlucht waren. En dan wilde dus de maakster ook beelden hebben van vrouwen in zo'n kamp. Uh, en dat was in de Tweede Wereldoorlog. En toen vond ik dus ook beelden op dezelfde, uh, in dezelfde film van dat kamp, maar dan met... Uh, Ex-nazi's, dus na 45 die dan in het leeggekomen kamp zijn uh, opgesloten. En die zou je natuurlijk, die lijken net zo, uh, die hebben ook een kaal hoofd, ja. vangerkleden aan. Zou je dus ook voor uh, dat andere hebben kunnen gebruiken? Maar in dat geval zeg ik dus, wijs ik er echt op uh, dat ik uh, absoluut vind dat ze dat niet kunnen doen. Ja, ik vraag me altijd ik vind af. Ik dat ik dat ook niet wil, omdat ik da dat ook mijn eigen ja? intensiteit dan uh, Nee, Ik vraag me altijd af, Gerard, en als ik naar dat mooie programma van, van jou en anderen kijk, uh, andere tijden, uh, waar vind je die beelden? Uh, ja, dat is, dat is mijn werk. Dat ja. ik uh, bedenk waar ik de beelden kan zoeken. Kijk, ik, ik kan mij voorstellen, er is dat prachtig instituut beeld en geluid... hier op het Mediapark in Hilversum. Maar uh, ja, dat is één bron natuurlijk. Uh, ga je nog wel eens verder? Ja, maar op zich voor de oorlog zijn we door heel Europa gegaan. En met in Europa natuurlijk ook. En in Nederland uh, kijk ik ook veel bij provinciale archieven Of bij regionale archieven, stadsarchieven. En ook bij particulieren. Dus ik heb laatst nog een uh, documentaire even gemaakt. Die is ook net uitgezonden in het Uur van de Wolf. ...over Helena Krullen-Muller. Mm -hmm. En daar zijn dus gewoon ook beelden van particulieren uh, ja. gebruikt. En dat is dan ook iets wat ik in mijn geheugen heb zitten, dat ik denk van... ...hé, hey, dat kunnen we daarvoor gebruiken. Ja, ja maar dat moet je maar weten. En, daar, daar, en kijk, dan heb je een documentaire over Helena Krullen-Muller. Dan gaat het vaak over sfeer. En dan vind ik dus dat je de beelden ruimer mag gebruiken... ...dan uh, als het in, in een nieuwsreportage is. Dan, dan mag je iets meer smokkelen met, uh, met de werkelijkheid. Gerard, Gerard Nijssen, ik dank je wel voor dit uh, kijkje ja. in de keuken van De, de Beeld Researcher. Oké, okay, goed, succes. Dag. Bye. Jules van der Wart, uh, Jumping Amsterdam. Jules, springen de paarden al? Hij zal het, uh, het nog. En dat op verjaardag, Hallo, Jules van der Wart. Hebben wij uh, verbinding uh, met de Ring in uh, Amsterdam, waar de paardenliefhebbers zich uh, inmiddels uh, verzameld hebben? Het, uh, het, ziet, uh, niet, uh, het ziet er niet uh, naar uit. Dan gaan we kijken wat de televisie ons deze week uh, te brengen had. Er was natuurlijk veel uh, commotie. Dat hebt u ongetwijfeld meegekregen rondom uh, de vastgebonden Brandon. Er waren de finales uh, van allerlei talentenjachten. Onze tv recensent maakt uh, zo zijn eigen keuze in kassie kijken. Was er nog wat op tv deze week? Kastje kijken met Ron Vergouwen. Eindelijk deed het programma uitgesproken deze week waarvoor het in het leven was geroepen. Een maatschappelijke discussie op gang brengen. Maar het waren niet de rode rakkers van De Vara of de rechtse vrienden van WNL. Nee, uitgerekend de EO wist de tongen los te maken. Gehandicapte Brandon, al drie jaar vastgeketend in instelling. Zijn moeder is ten einde raad. Politiek reageert geschokt. PvdA eist een spoeddebat. Een dag na de uitzending stortten alle andere programma's zich ook op die arme Brandon. Complete thema-uitzendingen werden eraan hem gewijd. Het is een bijzondere uitzending, want aan tafel hebben we allemaal mensen... die te maken hebben met de 18-jarige Brandon, verstandelijk gehandicapt. Eerlijk is eerlijk, dat werd een mooie afgewogen uitzending... waarin een heleboel aspecten aan bod kwamen. En hopelijk zijn Brandon en jongeren in een vergelijkbare situatie... nu ook echt wat opgeschoten met al deze uitzendingen. Ik maak me wel zorgen over de manier waarop Paul de Leeuw met dit onderwerp omging. Hij startte namelijk een nieuwe serie van de Madi Wodo Vrijdagshow. Met een grap door de hele uitzending hetzelfde kettingtuigje als Brandon te dragen. En hij ging nog verder. Op deze nieuws top 5. Nummer 1. Spoeddebat over vastgebonden jonge Brandon. Ik snap echt niet waar die ketting voor nodig is. Wie wilde nou een gehandicapte jatten? Oh, oh, oh. Dit waren de nieuwsfeiten van deze woensdag. Nee. Nu deze grappenshow toch nog een kans heeft gekregen tot de zomer... lijkt het inmiddels meer optrekken aan een dood paard. Het vreemde is wel dat de kijkcijfers dan weer wel een stukje gestegen zijn. Maar of die show nog te redden is? Paul de Leeuw begint zichtbaar te worden. Hij moet echt eens een jaartje met vakantie. Bent u ook zo blij dat al die finales van die talentenjachten weer achter de rug zijn? Ja, het is geen schande als u gisteren de finale van Popstars hebt gemist... Maar het rumoer rondom de ontknoping van The Voice of Holland... kwam deze week tot een absoluut kookpunt. En als zelfs staatssecretaris Zelstra aan producent John de Mol... moet uitleggen hoe de puntentelling werkt... Nou dan spreek je toch wel over een nationaal belang. Ik, ik, ik vind uh, dat Kim de Boer uh, haar liedje... Wat uh, vorige week in de halve finale uh, uh, zij heeft gezongen. Mm -hmm. Vind ik de leukste van de vier. En die telt ook mee in de jurering. Oh, dat ja, is ja. De ja, ja. Dat is ik Dus uh, die geef ik ook nog een goede kans. Nou, wees gerust. U hoeft komende weken niet zonder uw broodnodige portie gezang het weekend in. Want vrijdag start namelijk X-Factor alweer. Fijn, hè? <hast> maar ook bij de muzikale dramaseries is sprake van een wisseling van de wacht. Vanavond nemen we afscheid van het Spaanse schaap... Maar donderdag startte de NCV al met een nieuw zangfeuilleton. Levenslied. Over de levens van een aantal gewone mensen die met elkaar verbonden zijn door hun lidmaatschap bij een koor. Don't you feel good? Als, jongens, als ik zo doe, dan is dat diminuendo. Ja, zachter, dimme dus. En zo is dan weer crescendo. Ja, dat noemt men volksetymologie. En crescendo, wat is dat in de volksetymologie? Dat is krijzen in de volksetymologie. Zullen we weer verder gaan? Ja, dat is vrij. Don't you feel good? Het is een erg mooie en ontroerende serie geworden... ook als u niet van al dat gezang houdt. Nou willen ze in het schaap nog wel eens spontaan... midden in een zin beginnen te zingen. Maar bij levenslied zingen ze alleen in het repetitielokaal. Lekker duidelijk. Hoewel... Ik heb geen idee waar je het over hebt. Dat vind ik nou zo gemakkelijk, hè? U hoort niet op ons koor. Wat was? Ik weet niet wat er uh, met me is. Ik voel het hier, er is iets mis. Da, -da, -da, -da, -da, -da. Ja, u hoort niet alle acteurs in deze serie hebben een gouden keeltje. Maar toch wekken dit soort klanken bij mij meer sympathie op dan sommige talentenjachten. En op RTL 7 startte afgelopen maandag iets heel anders, namelijk een docu-soap over het wel en wee van voetbalfans. En zoals we allemaal weten, zijn dat gepassioneerde mensen. Ajax is ja. Met in AD Sportwereld werd onlangs nog door een aantal FC Utrecht supporters geklaagd over dit programma. Ze waren verontwaardigd over die kinderlijke manier waarmee ze benaderd waren door de makers van dit programma. Volgens hen mochten alleen de allergrootste voetbaldebielen die ze konden vinden in beeld komen. Ach, oordeelt u zelf. Het is vandaag voor jou een bijzondere dag, hè? Een hele bijzondere dag. Wat gaan we doen? Ik ga vandaag uh, wat ik graag wil hebben een uh, tatoeering uh, zetten van Ader Den Haag. En toch is het gek. Als een stel verliefde boeren vanuit hun hart spreken... dan zitten we massaal vertederd te kijken. En dan zouden voetbalfans dat niet mogen. Heeft het ook iets met het nieuwe stadion te maken... dat je al zo'n tijd niet bent geweest? Wat ja. mis je dan zo? Ja, gewoon die, die, die pisbakkenlucht als je ging zagen. Tegenwoordig is alles steriel als je naar de wc gaat, horen. Dit is toch pure poëzie. Kastje kijken met Ron Vergouwen. Onze tv recensenten als u uh, wilt reageren of uh, terug wilt luisteren... dat kan op onze website, deperstribune.nl. Richard toernooi toernooidirecteur, ABN Amro Tennis Toernooi. Ben je een televisie kijker? Ja, ik kijk wel graag terug. Uh, heb je gisteravond nog gekeken? Naar? Naar RTL 4, Wat vindt Nederland? Daar is jouw vrouw uh, ja, op nee, te zien nee, geweest. Nee, nee. Ik, wat was ik aan het doen? Ah, uh, oh nee, ik was uit eten. Ik was eerst met mijn hockey van mijn dochter... Uh. Uh, was ik aan het, uh, was ik, had ik oh. zaalleiding, oh. <laughs> bordjes bijhouden. En toen was ik gaan tennissen met wat vrienden. Dus ik, ik deed een sport en daarna ben ik wat gaan eten. Ja, ondertussen word je dan wel gewoon, terwijl jij dat niet weet en een andere ding aan het doen bent, besproken. Hè? Want het onderwerp was even: uh, wat vindt Nederland een uh, metroman, macho En dan zegt jouw echtgenote: ja, Richard is dan toch een, uh, een metroman. Oh, okay. Ja, dat wordt nou, nou zo goed, gezegd. Goed om te horen. Als ik nou <laughs> wist wat het was dan. <laughs> ja, ik weet ook niet precies wat het is. Maar ik geloof wel dat het beter is dan een macho man okay. te zijn. Want nou, dan heb je tattoos Gelukkig. en dan ben je spierbundels en zo. Dus uh, nou, vooruit. Uh, het is in ieder geval uh, het is, uh, gezegd. Um, jij bent dan uh, andere dingen aan het doen. Bijvoorbeeld, ja dat toernooi ligt nu klaar. Hè. Je hebt het deelnemersveld. Je zei net, ik moet niet alles doen. Ik moet vooral netwerken. Uh, Mijn naam en faam uh, gebruiken. Dan heb je een toernooi. Uh, toernooi dat je wilt organiseren. Bel je dan en zeg uh, ik ben de, uh, de Wimbledon-winnaar Richard Krajicek en ik wil graag Djokovic hebben. Gaat dat zo? Um, nou ja, het tweede gedeelte wel, maar het eerste gedeelte niet. Uh, nee. Ik zeg niet, ik ben Wimbledon-winnaar. Dat, uh, nou, dat weten ze denk wel. Maar in ieder geval uh, ik, uh, ik ga de toernooien af. Uh, zeg maar vanaf de... Uh, nou, Franse Open dat is in mei, maar zeg maar vanaf Wimmelden, dat is uh, eind juni. Uh, dan uh, ga je, dan ben ik daar ben ik ook. En dan zijn al die managers ook en dan, ga je, dan begin je te praten met ze. Uh, langzaamaan. En dan uh, ja, ga je zeggen dat je wie je graag met tenooi ja. wil hebben. Dus praat je met de manager van Djokovic. is toevallig dezelfde manager als van Murray. En dan praat ik met de manager van Nadal en, en van Federer. Jij gaat het, het ja. standaard rijtje af? Ja, dan gaan ze af. En dan uh, zijn ze aardiger omdat jij de Richard Kijek bent natuurlijk. D dat weet ik niet. Of, maar of, of de ik zang denk zang dat Gelsen ze gewoon aardig allebei. zijn omdat, omdat ze gewoon aardig zijn en, uh, en beleefd zijn. En dan hoop je dus. Uh, dat, uh, dat, dat je met een maand of twee, uh, zeg maar, als de Juwis Open ongeveer is, dat is twee maanden later dus. Ja. Dat je dan uh, een, uh, een afspraak hebt en uh, dat je een deal hebt. Uh, da daarna neemt de e-mail het heel erg over, moet ik zeggen. Ja, dan nou, ze laten je wel lang bun bungelen, zeg. Twee maanden moet je dan wachten. Nee, Wat een onzekerheid. Ja. Nou ja, kijk, uh, pas tijdens de Juwis Open gaan de spelers echt nadenken over hun uh, schema. Maar daarom moet je al twee maanden ervoor zeggen... Nou, we willen graag dat die komt, uh, we hebben interesse... zeg wat je voorwaarden zijn of we willen dit bieden. En, en dan kunnen ze over nadenken nemen ze dat in één keer mee... in hun besprekingen met, uh, met de speler uh, als hij kijkt naar, uh, naar het, het jaar daarna. En zo nog meer over dat deelnemersveld. Eerst even langs de paarden, in de hoop uh, dat de verbinding met Jules van der Waard... weer geheel en al Jules, hersteld is. Ik hoor jou goed geoverd en ik heb Richard gehoord. En uh, ik sta hier ja. nu met Jon Dom. Uh, ja. ja, kijk, dat is helemaal goed, want uh, ja, daar gaat het om. He. Um, ik sta hier bij Vayron. Je hebt net met hem gesprongen, onder nummer 13. Uh, maar het ging net niet goed genoeg, denk ik. Ja, dat is een beetje hoe je het bekijkt, natuurlijk. Ik had uh, één foutje uh, op de laatste is Dat uh, foutje is natuurlijk nooit goed. Alleen, uh, ja, het ligt altijd een beetje aan de situatie uh, waarin je verkeert. Wat voor paard als je mee rijdt, in wat van proef. En uh, in principe ben ik eigenlijk met deze, uh, met dit parcours net van BMC Fijron eigenlijk wel heel goed tevreden. Ondanks het foutje op de laatste zin is. De paard is nog jong, we zijn nog een jonge combinatie. Ik heb hem nog maar heel kort op stal, uh, twee maanden. Dus uh, ja, goed als je daar. Uh, dat heeft gewoon. Uh. Nodig, een periode nodig voordat je elkaar echt helemaal uh, top kent om op evenementen zoals Jumping Amsterdam op een viersterren evenement uh, ja, een goed resultaat af te dwingen. Hij staat nu lekker te eten, wel verdiend? Ja, absoluut. Hij heeft heel goed gesprongen. Hij voelde heel goed aan. We beginnen elkaar uh, al aardig te begrijpen. En ik vond het ook nog een beetje een, een, een pechfoutje. Soms heb je wel eens een fouten, Echt zoiets hebben van ja oké, okay, dit, dit was echt fout. Van communicatiestoornis tussen ruiter en paard. En dit was, uh, vond ik, meer een, een, een klein pechfoutje als uh, een echte communicatiefout. Ja, je hebt drie paarden bij. Vanmiddag ga je er voor de grote prijs met, met deze, deze schimmel. Ja, dit is uh, BMC Quality Time. Ook een paard wat ik uh, nog maar uh, heel kort onder het zadel heb. Uh, nog maar anderhalve maand staat hij bij mij op stal. Uh, een paard, uh, een, een goedgekeurde dekhengst hier in Nederland... En uh, een heel veelbelovend paard vind ik. Maar oké, okay, ook vanmiddag zal het uh, toch weer moeilijk gaan worden... omdat we elkaar gewoon nog niet helemaal 100% uh, goed genoeg kennen... voor een grote prijs zoals hier op Jumping Amsterdam. Maar uh, het paard is heel goed, dus uh, wie weet... Hij lijkt een beetje op de scheme. Dat is jouw paard waarmee je olympisch kampioen bent geworden in 2000. Nou heb je een ander paard, Simon. Die heb je niet meegenomen, terwijl dat eigenlijk momenteel je toppaard is. Ja, inderdaad. BMC van Gunsten. Simon is mijn beste paard op het moment. Die heeft de afgelopen jaren heel veel gewonnen en ook heel veel gesprongen. Dus ik heb hem een maandje concours gegund in januari. In februari staan weer wat wereldbekerkwalificaties kwalificaties op het spel. En uh, ik wil me graag plaatsen voor de wereldbekerfinale in Leipzig in april. Dus uh, ik heb ervoor verkozen om, uh, om te zeggen: van uh, ja. doen in januari geen concours met Simon. Ik kan kan je even een, uh, een maandje bijtanken. En dan uh, kan hij uh, volgende maand weer uh, vlammen. Er is gescoord bij een wedstrijd, want er zit een live uitzending, dus uh, bij deze. Ronald, Ronald van der Geer, Utrecht okay. de Ajax. Ja, een verdiende voorsprong voor FC Utrecht. Na bijna 20 minuten spelen. Het is uh, Duplan die het doelpunt maakt. Utrecht stormde werkelijk. En kort voor de goal van Duplan was er nog de kopbal van de Mouje op de paal. Maar nu is het bal voorover op het middenveld. Strootman, de Nieuwe man, die onmiddellijk Duplan de diepte instuurt. En Duplan komt dan uh, het gebied in. Ziet dat er twee man in de buurt staan. Maar met het rechterbeen komen er van rechts. die hem in de verre hoek buiten bereik. Van Maarten Stekelenburg. En zo komt Utrecht, dat echt beter speelt dan Ajax. in de eerste 20 minuten. Zo komt Utrecht via Dupland op een 1-0 voorsprong. Utrecht, Ajax. Straks het vervolg van die wedstrijd. natuurlijk in uh, langs de lijn dat om 1 uur begint. Richard Kajcek, directeur ABN Amro-toernooi. Um, ben je nog steeds lid van de VVD trouwens? Uh, zeker. <laughs> Prominent of uh, meer slapend? Ik heb geen idee. Ik, ik, ik doe wel wat dingen voor de VVD. Onder andere dus het partijprogramma meegeschreven. Ja, wat, is de, wat, wat was jouw inbreng in, in de kern? Uh, mijn inbreng was alleen sport. Ik was het enige waar ik me mee bemoeide. En ook de enige die zich daarmee bemoeide. En ik uh, ja, probeer meer geld naar de sport te krijgen. Ja, dat zal niet meevallen in barre tijden nu. Ja, maar we hebben het over gehad. Uh, als ik geld zou vinden, dat heb ik gevonden. Bij, uh, bij de staatsloterij en de lotto zijn nog, is nog ruimte. Ja, maar, betekent dat ook dat je politieke ambities onveranderd zijn? Ooit, ooit zei je, wil minister van Sport worden. Ja, het is... Ach, Richard, we moeten weer naar Ronald van der Geren even. Ja. En zo gaat het uh, heel hard. En het is weer Edouard Duplaal die het doelwit maakt voor FC Utrecht. En wat een fantastische aanval gaat aan vooraf. Begint aan de linkerkant bij Jacob Lenski. Ziet dat Kevin Strootman diep gaat aan de linkerkant. Die haalt net de achterlijn. Iedereen denkt dat die bal achter gaat. Maar Strootman haalt die bal. Zet die bal bij de tweede paal. En daar is weer die Eduard Duplan. Die uh, hoger springt dan uh, zijn tegenstander uh, Daily Blind. Springen, en hij kopte macht van de deur. 2-0 voor FC Utrecht. Met de co-commentator Richard Kijcek. We hadden het over je politieke ambities. Zijn die er nog steeds? Wil je? Uh, na de, bijna actief goed. In? Uh, ik, ik, de minister van Sport heb ik wel laten varen. Maar ik, vind, ik ga me wel heel erg inzetten voor het ministerie van Sport. Ja. En uh, nu dus door middel van het partijprogramma eigenlijk sport meer verankeren in de... In de, in, de samen, of in de samenleving ook, maar ook binnen de politiek. En uh, hopelijk bij de volgende verkiezingen... Dat de, dat de financiën er beter voor staan in ons land. Uh, ongetwijfeld met zo'n goede premier. En dat we dan uh, wel het Tot. geld hebben om het ministerie uh, te, te beginnen. Tijd, uh, voor politieke partijen. Jouw <laughs> jou, jou, uh, topsportcollega Peter Blanchet, oud-bondscoach van de volleyballers... Die, uh, die laat zich coachen door Erika Terpsa vertelde hij onlangs in dit programma. Is dat ook iets voor jou? Zeg je, ik wil wel bij gelegenheid de kamer in... Nou, Daar zit ik nog niet aan te denken. Ik ben heel blij met mijn positie als toernooidirecteur En daar, nou, daar zet ik me voorlopig af, voor in. He? Die loopt weer af. 2014. Ja, inderdaad. Ja. Ja, maar ja, dat is al een paar keer gebeurd. Dus uh, voorlopig daar richt ik me op. En, uh, en, en we kijken wel wat de toekomst brengt. Maar uh, ik denk uh, aan de achterkant of, of, of een beetje duwen... Aan de, en, en zorgen dat we, dat we een ministerie krijgen. Dat zou ik heel graag willen. En daar zie ik meer mijn taak. Ja, echt, echt een apart ministerie. Hè? Dus niet zoals het nu is, ondergebracht elders. Ja, inderdaad, ja. Ja, we hebben ook ministerie van uh, het is dan ook onderwijs, cultuur, wetenschappen, maar cultuur hè. Hmm. En ja, die zijn ongeveer zeven keer zo groot financieel uh, als, uh, als sport. Nou, ik vind uh, cultuur heel belangrijk, maar sport in mijn ogen net zo belangrijk. Dus we hebben nog een lange weg te gaan met sport. Goed. Het werk voor de Foundation gaat natuurlijk ongetwijfeld ook door. Zijn we niet aan toegekomen, Richard? Interventies uit de Galgenwaard, onder andere. Ja. Maar uh, levende radio, zullen we maar zeggen. Ja, maar ik wil nog wel even zeggen dat we uh, zes spelers uit de top 10 hebben. Ja, dat weet <laughs> ik. Dat is genoteerd. 7 februari begint het toernooi. Uh, straks gaan we in Langs de Lijn meemaken hoe Stefan Groothuis, wereldkampioen op de sprint, hoopt te worden. Een mooie middag. Het It presenteert. Waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Hij werd gewoon daar neergegooid door die twee agenten. Nou, ze hebben binnen nog staan lachen om hem ook dat hij daar lag. Dit is het lawaai van de stad. Waarom gaat er niet met zijn hoofd op die tas liggen. Want hij lag met zijn hoofd op de gond. Met de aanhalende oostenwind. En als hij op je rug gaat liggen op de dam, dan komt er af en toe een groepje kraanvogels over. Nieuwsgierig naar meer? Namens het voltallige bestuur heet ik u van harte welkom vandaag.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 Alleskunner Hans Dagelet gaat het theaters in met een muzikaal eerbetoon aan de radio. Maria Peters verfilmt het veelgeprezen boek Sorry Boy. En de Brit Donald Stork schreef een biografie over zijn vriend, de meesterverteller Roald Daal. U ziet het vanmiddag in Kunststof TV om vijf over zes op Nederland 2. Het nieuws waar u vandaag naar luistert, daar is Alex volop mee aan de slag. Dat noemen we serieus vermogensbeheer.